7 uur, Dick ter Haark met het NOS-journaal. De inwoners van Tunis mogen de straat weer op. Het uitgaansverbod is voorbij. De interimregering stelde de avondklok gisteren in... nadat protesten in de Tunesische hoofdstad waren opgeleid. Tunesiërs zijn kwaad over het harde optreden tegen betogers... en eisen het vertrek van de tijdelijke machthebbers. De demonstranten zijn bang dat de overgangsregering niet van plan is... om op korte termijn democratische hervormingen door te voeren. In juli zijn er in Tunesië verkiezingen... waarna er zo snel mogelijk een nieuwe grondwet moet komen... De avondklok ging gisteravond om 9 uur lokale tijd in... en is zojuist afgelopen. Er zijn voor zover bekend geen demonstraties geweest... tijdens het uitgaansverbod in Tunis. In Cairo zijn bij gevechten tussen moslims en koptische christenen... zeker vijf doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de groep moslims werd een christelijke vrouw... die zich wilde bekeren tot de islam, in een kerk vastgehouden. Daarop zouden de moslims de koptische kerk hebben aangevallen. Daarbij werden stenen en brandbommen over en weer gegooid. Kort daarna vormde de oproerpolitie een cordon rond de kerk en vuurde ze waarschuwingsschoten. In Egypte zijn de laatste maanden regelmatig gevechten tussen moslims en Koptische christenen. De kopten voelen zich al jarenlang achtergesteld in het voornamelijk islamitische Egypte. Het Pentagon heeft delen van vijf videofilmpjes van Osama Bin Laden vrijgegeven. Daarmee wil de Verenigde Staten bewijzen dat de Al-Qaeda-leider echt is gedood. De opnames werden meegenomen uit Bin Ladens villa in Abbottabad. Op de video's is onder meer te zien hoe hij zijn videoboodschappen repeteert en hoe hij naar nieuwsoverzicht zelf kijkt op televisie. In de villa lagen verder telefoonnummers en documenten die mogelijk kunnen helpen in de strijd tegen het terrorisme. Volgens een hoge functionaris, een Amerikaanse functionaris, was de Pakistanse villa het centrum van waaruit Al-Qaeda werd bestuurd. Een steekpartij in Almere is gisteravond een dode gevallen. Een persoon raakte gewond. De politie kon, kreeg rond negen uur een melding van een burenruzie. In een huis vond de politie een gewonde man en een vrouw. Een van hen is op weg naar het ziekenhuis overleden. De politie in Almere heeft een verdachte van de steekpartij opgepakt. Al-Qaeda in Noord-Afrika zegt dat het niets te maken heeft met de bomaanslag op een café in Marrakesh. Dat staat in een verklaring van de terreurorganisatie. Door een taal van de explosie in de Marokkaanse stad liep vrijdag op naar 17. Een Zwitserse vrouw bezweek aan haar verwondingen. Vanwege de aanslag op het café zijn donderdag drie mensen opgepakt. De hoofdverdachte is volgens de Marokkaanse autoriteiten gelieerd aan Al-Qaeda in Noord-Afrika. Maar de organisatie zegt dat het op geen enkele manier betrokken was bij de aanslag in Marrakesh. Door een brand in een huis in Dordrecht zijn vannacht drie mensen gewond geraakt. Een van hen is er slecht aan toe. De brand brak rond kwart over twee uit. Een man en een vrouw konden, zich konden zelf het huis verlaten... maar een andere bewoner moest door de brandweer worden bevrijd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer in Dordrecht kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen van de buren. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op het IJmeer is het lichaam gevonden van de man die sinds vorige week zondag werd vermist. Gisteravond werd het lichaam van de 45-jarige man gevonden na een zoekactie door de politie. Hij was vorige week samen met drie anderen te water geraakt. Drie konden wel op tijd worden gered. In Ecuador heeft een meerderheid van de bevolking ingestemd met meer macht voor de president. In een referendum heeft meer dan de helft van de kiezers zich achter een aantal maatregelen geschaard.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 President wil wilde veranderingen binnen twee jaar doorvoeren. Dan zijn er verkiezingen waarbij hij herkiesbaar is. De World Press Photo 2010 is gisteravond uitgereikt... aan de Zuid-Afrikaanse fotograaf Jordi Bieber. Ze won met het portret van een 18-jarige Afghaanse vrouw... die door haar man was verminkt omdat ze bij hem was weggelopen. Bieber kreeg 10.000 euro en een nieuwe camera. Het weer nog. Eerst wat bewolking, later overal zonnig. Het wordt 22 graden in het westen en een graad of 26 in het oosten. Later in de middag neemt de kans op een onweersbui vanuit het zuidwesten toe. komende weken is er veel zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan iets minder warm. Dit was het NMS Journaal. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt.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 KRO Brandpunt reist mee in het kielzog van een Nederlander met een speciale missie. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Het anker. Ja, goedemorgen, dames en heren. En mooi dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het ontbijtprogramma van de EO op de vroege zondagochtend... waarin wij spreken met inspirerende gasten. En vandaag gaan wij het over de zorg hebben. Het zijn zware tijden in de zorg. En niet de de bezuinigingen die eraan komen... maar misschien hoeven we helemaal niet zo bang te zijn. Mijn gast deze zondag is Jos de Blok. Hij heeft nagedacht over de vraag hoe je met minder geld mee kunt doen voor mensen die thuis verzorgd of verpleegd moeten worden. Maar sterker nog, hij heeft er niet alleen over nagedacht. Hij is inmiddels directeur van Buurtzorg, een nieuwe en succesvolle manier van thuiszorg. Zo succesvol zelfs dat Buurtzorg Nederland een gouden gazelle in de wacht sleept... voor het snelst groeiende onderneming in Oost-Nederland. Over het geheim achter dit succes ga ik dit uur uitgebreid praten... met initiatiefnemer Jos de Blok. Goedemorgen Jos, Goedemorgen. mooi dat je er bent. Um, die Gouden Gazelle, is dat een prijs die uh, bij jou de schoorsteenmantel prijkt? Nee. <laughs> Wat is het eigenlijk voor een prijs? Nou, uh, het is een prijs die uh, het Financiële Dagblad uh, yeah. uitgeeft... Uh, voor, jaarlijks voor uh, de snelst groeiende bedrijven in Nederland. En hoe hard is jouw bedrijf gegroeid? Nou, we waren uh, in drie jaar tijd met 3684 procent gegroeid. Zo. So. Duizenden procenten gegroeid. Maar wat betekent dat in aantallen mensen? Nou, we zijn uh, in 2007 met uh, vijf mensen begonnen. En uh, we hebben nu 3500 medewerkers. Zo. Dus dat is uh, in vier jaar tijd. Van in drie, drieënhalf jaar tijd. Drieënhalf ja. jaar tijd. Zo, van vijf naar 3500. Maar uh, ben je, hij staat niet op de schoorsteenmantel, maar wel trots met de prijs? Nou, het is niet ons belangrijkste streven om dit soort prijzen uh, te halen. Het is mooi om uh, te laten zien dat je met een, uh, ja, een, een stichting... Uh, die niet op winst gericht is, uh, wel heel snel kan groeien. Ja, ja, want het is een stichting eerder dan een bedrijf. Een <laughs> stichting is ook een bedrijf, ja, maar... naar mijn idee. of kan ook een bedrijf zijn. Nee, kijk, wat ik wil laten zien... is: heel vaak zie je dat commerciële bedrijven in de belangstelling staan. Uh, wij zijn een, een organisatie die zich richt op uh, ja, wat andere waarden dan uh, geld... Ja. En dan kun je toch zien dat dat uh, ook bedrijfskundig bedrijfsmatig heel snel uh, goed kan gaan. Nou, wij gaan daar straks eens uitgebreid over hebben. Maar eerst willen we de persoon Josse Blok wat beter leren kennen. En daarvoor hebben wij een handig instrument. Dat is de jukebox. Die stelt je een aantal korte vragen. Okay. En de uitdaging is om daar ook kort op te antwoorden. Zonde van uw tijd? Nee. Laatste boete. En waarvoor? Oh, waarschijnlijk vorige week voor te hard rijden. Hoe hoog is uw IQ? Geen idee. <laughs> Kunt u goed met conflicten omgaan? Over het algemeen redelijk. Ik moet uitkijken dat ik niet... Te veel doe. <laughs> Wat is nou typisch vrouwelijk? Ehm, uh, Luisteren. Typisch, vrouwen is, uh, of typisch vrouwelijk is luisteren, noteer ik. En uh, ik heb voor mij zitten een man die te hard rijdt... en bang is dat hij te veel doet. Verlang je wel eens naar wat rustiger uh, levensstijl? Nee, dat eigenlijk niet. Maar ik had een uh, paar weken geleden uh, plotseling een longembolie. En uh, toen dacht ik van, ja, misschien moet ik af en toe iets, uh, iets meer rust hebben. Ja, want hoeveel ben je bezig met buurtzorg? Nou, afgelopen jaren was het toch wel, ja, wel 80, 9 uur in de week, denk zo. ik. Ja. Dat, is, uh, dat is een druk leven. Dat is een druk leven, ja. Is het normaal in de zorg dat er zoveel en hard gewerkt wordt? Uh, ik denk wel dat er heel hard gewerkt wordt in de zorg, ja. ja, ja. Wij gaan eens een uh, beetje praten over uh, wat we allemaal uh, moeten weten... eigenlijk over uh, Buurtzorg Nederland. Maar we willen ook eens weten nou ja, wat meer over jezelf weten. Want je bent zelf verpleegkundige geweest... Nog steeds. Je ziet je, jezelf nog steeds als verpleegkundige? Natuurlijk. Dat, dat is een van de belangrijkste redenen om met de buurtzorg te beginnen. Maar je runt ook een bedrijf van 3500 mensen. Dat doen die 3500 mensen vooral zelf. Dus jij zit in een pool van 3500 mensen <laughs> nog steeds nou, nee, bij zo... de mensen langs te gaan? Nee, ik, ik, ik probeer dan wel een aantal keren per jaar een dag de wijk in te gaan. Ja. Um, maar dat, dat is af en toe wel in die drukke tijden wel lastig. Maar ik heb um, in totaal 14 jaar gewerkt als verpleegkundige. En ja, ik vind dat het mooiste vak wat er is. Wat is er zo mooi aan? Nou, als je. Um, toen ik begon in de wijk in uh, 1985. Um, toen was het fantastisch dat je elke dag met heel veel verschillende soorten situaties te maken kreeg. Heel veel soorten problemen van mensen, van mensen die terminaal ziek zijn... Uh, mensen die net uit het ziekenhuis komen... mensen die net in een andere reden in de crisis verkeren. En je mag zomaar je met al die problemen bemoeien... en daar iets zinnigs mee doen. En de vrijheid die je daarin had, de collega's die je had... Uh, de oplossingen die je kon bedenken, dat was een vond ik een geweldig vak... En is het iets wat je altijd al wilde gaan doen? Nou, nee, ik, ik had eigenlijk... Uh, daarvoor uh, uh, deed ik heiau en ik zou economie gaan studeren. Uh, want daar was ik uh, wel goed in. Maar uh, ja, daar vond ik niet zo uh, mijn, uh, mijn toekomstbeeld. Dus ik, en ik had, ooit, uh, ik had ooit vakantiewerk gedaan in een ziekenhuis. Dus dan dacht ik dacht van, nou, tot mijn negentiende ben ik gestopt met die heiau dan. En toen ben ik... Uh, heb ik gesolliciteerd in het ziekenhuis. En zo ben ik in de verpleging beland. Maar dan moet je. Je wordt niet zomaar verpleegkundige. Ben je ook van opleiding geswitcht? Ja, ja, ja, tuurlijk. Ik heb eerst de opleiding in het ziekenhuis gedaan destijds. En later de HBOV. En ik heb in, dus jaar in het ziekenhuis gewerkt. In de psychiatrie en in uh, uh, de wijkverpleging. En het laatste vond ik eigenlijk wel het mooist, moet ik zeggen. En juist die wijkverpleging is het mooist, omdat je. Nou, de vrijheid. De... Je was verantwoordelijk voor een eigen wijk. Het was heel divers, want je had de jeugdgezondheidszorg. Dus baby's en kleuters. Uh, dus je was met moeders met opvoedingsproblemen bezig. Uh, en daarnaast dus de, de ouderenzorg en mensen die uit het ziekenhuis kwamen. En je had een eigen wijk en uh, een aantal goede collega's. En je had eigenlijk geen organisatie waar je last van had. Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Naar de dingen die minder mooi zijn aan het werk... Nou, toen uh, vond ik dus dat je, je had geen direct leidinggevende dus je regelde dingen met elkaar ja. als collega's. En nou, toen zei ik vanaf begin jaren negentig uh, tot nu zijn er steeds grotere organisaties ontstaan. Met allemaal managementstructuren. En vooral ook heel veel managementtaal. Uh, in hele korte termijndoelstellingen, naar mijn idee. En die hebben uh, zeg maar, de essentie van de zorg wel heel erg geraakt. Dat, dat vond jij het vervelendste aan het dagelijks werk... wat je aan het doen was als wijkspleegkundige? Nou nee, ik ben toen ook gestopt als wijkspleegkundige in die tijd. Eh, omdat ik eh, het vak zo vond veranderen. Eh, en toen heb ik een aantal jaren geprobeerd om als manager en directeur... Eh, van een thuiszorginstellingen er wat aan te doen. Dus bij een bestaande thuiszorginstelling ben je toen aan de slag gegaan? Ja. ja. Maar ook dat was uiteindelijk niet voldoende... Nou, ik merkte dat hoe groter die organisaties werden... hoe lastiger het werd om ja, zeg maar, dat vak centraal te blijven stellen. En, en met name de, de bedoelingen van dat vak voor de patiënten... de cliënten waar je ja. voor bedoeld was. Toch is het, als ik nu denk over, over de zorg... is dat toch ook een beroepsgroep waar, waar ook wel veel geklaagd wordt. En niet omdat ik zorgverleners tekort wil doen... maar ze zijn succes, nou ja, ik zou het niet zeggen ze zeuren, maar ze klagen over dat ze te weinig tijd hebben, te veel moeten doen. Ja. Herken je dat? Nou ja, ik, er zijn verschillende categorieën, denk ik, in de zorg. Uh, uh, ik, ik vind in ieder geval bij ons niet dat er gezeurd wordt. Ik vind wel dat het uh, bijna onmogelijk is geworden om op een goede manier je vak uit te oefenen. En op een goede manier je vak uit te oefenen is. Er is oplossingen creëren voor mensen die, die gezondheidsproblemen hebben... die in crisissen zitten, die uh, in een moeilijke fase in hun leven zitten. En dat, dat is heel ambachtelijk werk, naar mijn idee. Waar je eigenlijk uh, als uh, verpleegkundige of ziekenverzorgende... bezig moet kunnen zijn met die situatie. Een relatie op moet kunnen bouwen. Uh, vanuit die relatie verstandige dingen doen met elkaar. Nou, en dat is... Het is heel technisch geworden. Dus het kijken naar zorg is een, ja, een, een, een opeensomming van activiteiten geworden. En niet meer, uh, niet meer de, de, de relatie die je hebt met een patiënt staat centraal. En vind jij het... Want ik vroeg je net, hè, je was verpleegkundige... je bent nu directeur, dat vroeg ik niet, dat zei ik. En toen zei je direct, nee, ik, ik ben nog steeds verpleegkundige. Ja. Vind je het vervelend om om directeur te zijn, om bestuurder te zijn? Nou, ik vind uh, het puur is, het is een pure rol die nodig is. Maar ik vind dat hiërarchie in een organisatie... dat je daar kritisch naar moet kijken. Wat de effecten daarvan zijn. Dus als het niet nodig is, en dat was mijn stelling... Uh, toen ik met buurtsof begon, uh, dan moet je het ook niet hebben. Dus als, als je mensen uh, die dag in dag uit met patiënten bezig zijn... Uh, de ruimte kan geven om haar werk te doen. En dat niet hoeft te sturen van bovenaf. Dan moet, je, dan moet je dat ook niet doen als het niks oplevert. Dus vandaar dat ik mijn eigen rol meer zie als uh, ja, noodzakelijk kwaad naar buiten toe. Dus dat ik afspraken moet maken met verzekeraars, met uh, zorgkantoren. Uh, dat ik verantwoording af moet leggen over wat wij doen als uh, buurtzag. Maar in de dagelijkse Omgang met elkaar binnen buurtzorg... zie ik me niet direct als directeur... maar meer als collega van 3500 medewerkers. Maar af en toe moeten wel eens knopen doorgehakt worden. en Dat wordt niet door de verpleegkundige gedaan. Dat wordt dan toch wel door de directeur nee, gedaan. Nee. nee, dat is al een aanname waar ik het niet mee eens ben. Okay. Verpleegkundigen zijn prima in staat om samen de knopen door te hakken. Dus wat we zeggen is... als je in een team in Amsterdam-Oost werkt dan weet je daar het beste wat daar gebeurt. Dus beslis daar met elkaar... van hoe je inspeelt op de dingen die daar gebeuren. En, en dat is veel meer redeneren vanuit hè, de omgeving waarin je werkt. Ja. Ook ervan uitgaan dat dat allemaal verstandige mensen zijn... die goede beslissingen kunnen nemen. Uh, en dan blijven er niet zo heel veel dingen over... waar ik dan knopen voor hoeft door te haken. Dus we hebben ook geen managementteam. Dus ik zit ook niet hele dagen... Beslissingen te nemen of zo? Bijzonder. Geen managementteam, geen directeur, maar verpleegkundige willen zijn. We gaan daar zo eens even verder over praten. Maar we gaan eerst naar muziek luisteren. Solomon Burke, geloof ik, met Don't Give Up On Me. If I fall short. If I don't make the green.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 Ja, Ik laat het uitrollen hoor, Solomon Burke, prachtig. Don't Give Up On Me was dat, ik denk wel zijn grootste hit. Uh, wij spreken in Dit is de Zondag vandaag met Jos de Blok. En uh, Jos uh, runt een thuiszorgorganisatie met 3500 mensen in dienst. Maar ze hebben geen managementteam. En hij is stiekem wel de directeur, maar volgens mij wil hij dat eigenlijk, uh, eigenlijk helemaal niet zijn. Dat beeld krijgen we een beetje uit het, na, na het eerste kwartier. Uh, je bent begonnen als verpleegkundige. Je bent uh, een tijdje directeur geweest van een thuiszorginstelling. Je ging ooit ook iets met economie studeren, maar dat heb je niet afgemaakt. Wanneer kwam een moment dat je dacht, nou, ik ga het nu zelf doen? Nou, ik weet nog dat ik, uh, toen ik als wijkverpleegkundige stopte in 1994... Toen zei ik tegen mijn collega's: Van. Um, ik zal pas tevreden zijn als het vak. Wat ik zo mooi vond, weer uh, wat in eerder hersteld is. Dus eigenlijk. Um, heb ik zelf het idee dat wat ik daarna gedaan heb. Dat ik dat als een soort voorbereiding gedaan heb om het anders te gaan doen. Dus. Uh, dus dat idee is al wel in de jaren negentig ontstaan. Uh, toen ik. 2004, 2005. Toen dacht ik van ja, nou moet het echt gebeuren, want anders dan, uh, is het hele vak verdwenen. Maar dat, dat is jouw missie, het vak in eer herstellen. Nou, mijn, wat, ik, uh, wat daaronder zit, is dat ik vind dat wij op een andere manier... met de problemen van ouderen en, en patiënten om moeten gaan. Dus, en ik vond dat je dat vanuit uh, de rol die je had als wijkspleegkundige... dat je dat heel goed kon. En dat, wanneer je dat doet vanuit uh, productie leveren... Want dat werd het dan ja. steeds meer. Ja, dan gaat het over heel andere dingen. Dus, en productie leveren, dat is... Uh... Dat is uren leveren, dat is uren zorg leveren. Daar word je op afgerekend ja. door het zorgkantoor. Daar, daar gaan verpleegkundige verzorgenden gaan op pad met de boodschap van... nou, je moet je productiviteit en je productie op orde hebben. En dan gaat het over heel andere dingen. Ik vond dat het weer moest gaan over problemen van mensen. Uh, hoe je daar vanuit een goed vakmanschap een goed antwoord op kan geven. En hoe je je eigen voorwaarden als uh, uh, professional kan creëren. En nou, dat vraagt een heel andere manier van organiseren. Dat past niet binnen een hiërarchisch gestructureerde organisatie... naar mijn idee. Dus jij begon halverwege de jaren negentig... een soort bouwtekening voor jezelf te maken... van hoe het eruit zou moeten zien? Nou, die bouwtekening, die harde kaal. Bedoel, ja, het ja, is de, de, de, de wijze waarop ik gewerkt had... In dat eerste team in Bermel en later in Lochem. Ja, dat, dat vond ik een ideale manier van werken. Dat is ook internationaal gezien, zie je dat op heel veel, in heel veel landen terug. Dus, en, wat, dus wat wij daarna gaan doen zijn, vind ik heel onlogisch. Dus dat, en dat is, uh, de, jouw ideale manier van werken was... één verpleegkundige per cliënt? Of nee, nee, dat is, ge een, geef een groep goed opgeleide mensen de ruimte... om in een wijk of in een bepaald gebied... Uh, alle soorten alle, alle, allerlei problemen die je tegenkomt. Uh, op het gebied van gezondheid, ziektepreventie en noem het maar op. Uh, om daar uh, zelf antwoorden op te geven. Laat ze het zelf organiseren en laat ze vragen wat ze ervoor nodig hebben om dat goed te kunnen doen. En hoe moet ik dat dan in de praktijk voor mij zien? Want uh, er moet gewoon nog steeds wel alles zorg geleverd worden. Ja. Maar, maar hoe, ziet dat, hoe ziet een dag van een verpleegkundige jouw organisatie er nu uit? Uh, die gaat, uh, s ochtends uh, kijkt hij eerst op het uh, internet of er nog uh, veranderingen zijn bij de patiënten waar die naartoe moet. Uh, dan uh, hebben ze over het algemeen een programma van uh, een aantal mensen bezoeken op een ochtend. Dat kan variëren van 6 tot tien. Uh, dan over het algemeen komen ze bij elkaar rond de middag op uh, een kantoortje. En overleggen ze of er nog dingen zijn die veranderd moeten worden. Zijn er patiënten bijgekomen? Zijn er, uh, patiënten, uh, kunnen, zijn er patiënten die uit zorg kunnen? Moet er overlegd worden met huisartsen? Uh, met de specialist? Met maatschappelijk werk? Wordt ook afgesproken in zo'n team? Um, en Een aantal keren per week wordt er gekeken naar de planning. Uh, hoe ziet de week eruit? Zijn er nog dingen die omgeruild moeten worden omdat de ene het druk heeft en de andere uh, wat rustiger. Uh, de de dagbereikbaarheid moet geregeld worden. De teams zijn 24 uur per dag bereikbaar. Dus ook dat moet afgesproken worden van wie, wanneer bereikbaar is. En ja, vervolgens moeten voorkomende dingen waar niet die, die, die uh, vragen om een oplossing... die moeten uh, besproken worden. En zo ben je bezig... Maar dat is nog allemaal de planning... Dat is nog allemaal planning. Nee, nee, dat is, dat is, dus dan ben je bezig in dat programma met, met uh, mensen die terminaal ziek zijn. Dan kom je dan, dan overleg je met die familie. Van nou, hoe is de situatie nu? Uh, wat verwacht je voor de komende dag? Uh, wat kunnen we eraan doen om te zorgen dat uh, alle lastige dingen die je tegenkomt zo goed mogelijk worden opgevangen? Wat wil de familie daar zelf in doen? En hoe kun je de familie daarin ondersteunen? Um, hoe is het met de patiënt natuurlijk zelf? Uh, hoe is het met de pijn? Uh, zijn er dingen waar je uh, van weet dat door, door, door iets vooraf te doen dat je erger voorkomt? Je overlegt met de huisarts, soms ter plekke. Dus dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, die weinig voorspelbaar zijn. Dus die moet je ter ja. plekke kunnen doen. Nou. Zo ziet zo'n dag eruit van een gemiddelde verplichtkundige zieke Steeds nieuwe situaties. En je gaat van situatie naar situatie. En je probeert te kijken van hoe het er op dat moment bij staat. En ja. wat je daarmee. Eh... Dat klinkt ja, eigenlijk wel heel erg. Ja, moet ik nou zeggen. Ik, het klinkt heel logisch. Dat je net ja, het is ook heel logisch. En waarom is de, is, de, is de traditionele zorg niet op die manier georganiseerd? Nou, als je kijkt naar wat je doet, dan kun je dat vertalen eh, naar eh, wasbeurten. Uh, spuiten geven, bonden verbinden. Uh, en als je, als je het op basis van die activiteiten gaat organiseren... dan zeg je van, nou, voor dat wassen... daar kan ik wel een goedkoper iemand voor inzetten. Uh, voor die spuitgever moet ik een verpleegkundige voor hebben. Dus wat je gekregen hebt, is dat er allerlei activiteiten... aan verschillende medewerkers gekoppeld zijn. Dat dat in een bedrijfskundig model gegoten is. Dat dat in een planning gestopt is. En dat om die reden mensen gestuurd worden om allerlei activiteiten uit te voeren. En wij zeggen eens, die situatie die moet je die tijd bekijken. Je moet zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen over de vloer komen. En dat die mensen in staat zijn om samen met die cliënt en zijn familie... de beste oplossingen te bedenken. En dat vraagt een heel andere manier van kijken naar mijn idee. En is dat dan niet heel erg duur om dat op zo'n manier te doen? Nee, in tegendeel. Als je... Maar je laat nu dus een hele hooggekwalificeerde verpleegkundige ook een verschoning doen. Ja, maar dat, dat, die, de, juist uh, het, de persoonlijke verzorging uh, helpt jou om een beeld te krijgen... van hoe die situatie in elkaar zit. Dus als jij bezig bent met deze patiënt, dan kun je beter snappen... van wat dat nou betekent in iemands leven als jij dat op dat moment doet. Als jij alleen maar even binnenkomt om die spuit te geven... dan krijg je nooit een totaalbeeld van... Hoe zit dat leven van deze persoon in elkaar? Uh, hoe ziet die familie in elkaar? Hoe gaan ze met elkaar om? Waar kun je ondersteunen en waar moet je het overnemen? Dus dat zijn dingen die steken heel nauw. En daarvoor moet je iemand goed kennen. Oké, okay, we gaan er zo verder over praten. Maar we gaan eerst naar het nieuws. En dat wordt gelezen door Dick ter Hark. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De bomaanslag in Marrakesh is niet het werk van Al-Qaeda in Noord-Afrika. Dat zegt de terreurorganisatie in een verklaring die, net heeft, die het heeft uitgegeven. De hoofdverdachte van de aanslag op een café heeft volgens de politie banden met de terreurorganisatie. Maar Al-Qaeda ontkent elke betrokkenheid. Door de bomaanslag vorige week kwamen 17 mensen om het leven. Bij een steekpartij in Almere is gisteravond één doden gevallen. De politie kreeg rond 9 uur een melding van een burenruzie. In een huis vond de politie een gewonde man en een vrouw. Eén van hen is op weg naar het ziekenhuis overleden. De politie heeft een verdachte van de steekpartij aangehouden. Dit waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Na een dag met hoge temperaturen en redelijk wat zon... mogen we ook vandaag weer rekenen op een zomerse dag. Wel eens later vandaag kans op een enkele bui. Op dit moment is het wisselend bewolkt en droog... en er staat een matige zuidoostenwind. Actueel ligt de temperatuur rond de graad of 13 in Groningen... en maar liefst 19 in Zeeland. Nou, vanochtend loopt de temperatuur verder op en die bereikt al snel waarde boven de 20 graden. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 22 graden aan de kust tot 26 à 27 in het oosten. Nou, verder zien we perioden met zon en die worden afgewisseld door wolkenvelden. En aan het einde van de middag is in het westen van het land kans op een enkele regen- of onweersbui. In het oosten, daar blijft het droog. De wind die is matig tot vrij krachtig, die komt dus uit het zuidoosten. Maar in het Waddengebied staat af en toe een krachtige wind, windkracht 6. Later vanmiddag neemt de wind in kracht af. Vanavond blijft het westen gevoelig voor een bui. In het oosten blijft het buiten nog lang aangenaam. U luistert naar Dit is de Zondag. Op Radio 1. Ja, Goedemorgen luisteraars, mooi dat u nog steeds luistert. En als u uh, net met ingeschakeld, omdat uh, uw wekkeradio om uh, half acht stond bijvoorbeeld. En net is, uh, bent wakker geworden met het nieuws. En dit is een zondag, spreken wij vandaag Jos de Blok. En Jos is oprichter en directeur van Buurtzorg Nederland. En dat is een thuiszorgorganisatie die groeit als school. We begonnen uh, vier jaar geleden met uh, vijf ze hebben er inmiddels 3500. Iedereen kijkt naar en denkt van, hoe doen ze dat nou toch? En Jos is in dit zondag aan het uitleggen, uh, ja, wat het geheim is achter zijn organisatie en hoe hij die zorg verleent. Want uh, dat is wel een beetje een, een geheim zou je kunnen zeggen. Hè? Want je doet het met uh, een heel hoog kwaliteitsniveau. Daar zijn mensen tevreden over. En tegelijkertijd zeg je dat het goedkoper is. Ja. Had je dat van tevoren verwacht dat het goedkoper zou zijn? Ja. Waar zitten die kostenbesparingen dan in? Nou, in eerste plaats, als je uh, met een beperkt aantal mensen... Uh, bij die uh, patiënt komt... dan voorkom je allerlei overleg bij elkaar. Dus je hebt een totaalbeeld van iemand. En je gaat... Uh, als je goed bent in je vak, dan ga je ook de goede dingen doen. En dat doe je dan in samenspraak met de patiënt en zijn familie. Dus als je, en als je diezelfde mensen zelf het werk laat organiseren dan komen daar goede oplossingen uit. Wijkspleegkundigen bij uitstek en wijkziekenverzorgenden... dat zijn mensen die heel creatief zijn in het zoeken naar oplossingen. Ook onder elkaar. Dus als je die zelf laat regelen van hoe zij dat met elkaar doen... je maakt die teams niet al te groot, zoals dat vroeger bij het kruiswerk was... Euh, dan lossen zij alles op wat ze tegenkomen. Dus er zijn weinig dingen die je tegenkomt in je werk... waar je een manager of een leidinggever voor nodig hebt... Nou, als je, dus die kosten kun je ook besparen. Ja. Nou, dan, als je dat doet uh, op, een, op een eenvoudige manier... waarop je de hele administratie en registratie ook nog eens vereenvoudigt... dan heb je ook in de ondersteuning heel weinig mensen nodig. Dus we hebben nu 24 mensen op kantoor uh, voor 3500 medewerkers. Dus uh, wat je ziet is dat je het op een andere manier kan organiseren... als je vanaf zeg maar, de basis redeneert. Als je redeneert vanuit het perspectief van wat die wijkverpleegkundige en die wijkziekenverzoon zelf kan. En je zegt van, nou, wat heb jij nou nodig om het zo goed mogelijk te doen? Dan kom je tot een heel andere opbouw. Dus van, en daar zitten, dus, er zitten kostenbesparingen in... in wat er gebeurt tussen die wijkverpleegkundige en die patiënt. Want het leidt uiteindelijk ertoe dat mensen eerder uit zorg kunnen... en dat mensen minder uren zorg nodig hebben. Omdat je gewoon constant aan het bouwen bent met een een aan de situatie. Ja. En het, het bespaart een heleboel organisatiekosten. Maar het wordt wel vaak gezegd... nou, we kunnen op de, op de efficiëntie en we kunnen op de organisatie... daar kunnen we wel op besparen en dat, en dat doe je ook. Maar nu toch weer even naar die praktijk toe. Er is dan zo'n team bezig en die hebben toevallig misschien een hele zware wijk... met een aantal hele zware patiënten. Ja. Zoals je net een voorbeeld gaf van iemand... die in de terminale fase van zijn ziekte zit bijvoorbeeld... Ik kan me zo voorstellen dat die hoogopgeleide verpleegkundige dan toch denkt, nou ja, ik moet nu wel eerst even naar die uh, zware klanten toe... en met hen spreken en misschien daar ook maar het allerbelangrijkste doen. Want ik heb er daarna nog een paar. Ja. Vallen er geen andere mensen buiten de boot op zo'n manier? Nee, maar dit voorzie je. Als, je. als je bij iemand komt, dan weet je al dat, dat, hoe dat ongeveer de komende week eruit ziet. Dat is ons vak. Als je dat dag uit doet... Dan kun je ongeveer redelijk voorspellen... Even gewoon heel, heel flauw gezegd, maar het toedienen van een injectie... en uh, een, een, een, een medicatieroos te maken, naar mijn idee... maar ik ben gelukkig niet in een situatie dat ik het <laughs> nodig heb... Uh, lijkt me dat hele belangrijke zaken... Ja. worden die net zo belangrijk gevonden als een verschoning. Ja, maar je, je doet uh, net alsof een verschoning niet belangrijk is. Nou ja, ik vraag als als, als je voorkomt door het goed te doen dat iemand bijvoorbeeld de kubitus krijgt... of dat iemand eh, onnodig lang eh, last heeft van... Eh, bijvoorbeeld als iemand incontinent is, eh, met de luier zit... Nou, de, al die dingen, de, de, de, het belangrijkste is dat die, wijkspleegkundige, die ziekenverzorgende... zelf de afweging maakt, zelf ook met de collega's kan bespreken van gewoon nou moet dit even eerst gebeuren. Ja. Uh, mocht het nodig zijn, er komt iets tussen, bel eens dus even een collega. Ja, maar, want, want, uh, we hadden het over cubitus, dat is. Uh, dat, dat is als de, de, de huid stuk gaat door het lang liggen. Het en doorleggen. dat wordt dan versterkt, die, dat risico, door bijvoorbeeld ja. in je eigen urine. Of, of jij een ontlasting levert. Ja, ik stel ook al die vraag, omdat we natuurlijk ook de dramatische verhalen horen... Vanuit, uh, vanuit de huizen waar mensen een luier om krijgen. En daar ja. moeten ze dan maar een dag mee doen. En blijkbaar is dat een aanvaardbaar risico. Ja, dat vind of, ik dus niet. Dat vind je niet? Nee, absoluut niet. En dat wordt ik, dus... vind dat, ik vind dit... Dus er zijn de effecten van hoe wij daarnaar kijken. Ja. En dan, dan accepteren we dingen die naar mijn idee niet acceptabel zijn. Was ik, vind, ik, was in een, ik was in een verpleeghuis in Japan. Uh, een aantal maanden geleden, nog voor de, de aardbeving. Uh, omdat ze mij daar gevraagd hadden om, om te, te spreken op een congres. En uh, in dat verpleeghuis woonden 320 mensen. Ja. En niemand in dat verpleeghuis droeg een luier. Uh, ze, waren, ze, ze woonden allemaal samen in kleine groepjes. 7, 8 bewoners bij elkaar, 80 procent... Had, was dementerend. Ja. En voor elk, elke uh, bewoner hadden ze een programma. waarbij uh, ze op tijd naar het toilet werden gebracht. waarbij ze het, het risico dat ze incontinent waren. Uh, uh, tot minimum beperkt waren. En ze hadden een eenvoudige slogan. Uh, ze, ze zeiden van: Wij willen uh, mensen verzorgen zoals ze zelf verzorgd zouden willen worden. Dat was hun drijfveer. En ze waren. Ja. Continu op dat zoek, is een het, hoge ambitie. En Ze waren het heel erg trots dat ze in het hele verpleeghuis... geen enkele luier gebruikten. En dat is iets wat in, bij buurtzorg dus ook niet zou voorkomen. Dat het niet is van, nou ja, jongens, ik heb vandaag geen tijd nee. om langs te komen. Wat doen De gemiddelde, ik met luier? De gemiddelde opvatting van een, een wijkverpleegkundige... en een wijkziekenverzorgde is dat je probeert het beste te doen. Dus als jij door nog een keer extra's middags naar iemand toe te gaan... kan voorkomen dat iemand onnodig eh, met een vieze, lui, zit, dan ga je dat doen. Maar je moet wel de ruimte hebben om het te kunnen doen. Dus je moet het zelf kunnen regelen op dat moment. Als jij door een planning uh, ge gestuurd wordt... en je krijgt een lijstje met tijden en namen uh, van wat je moet doen... dan heb je die ruimte naar mijn idee niet. Dus zo'n team... Moet zelf de beslissingen kunnen nemen over welke patiënten hebben wij hier? Wat moet er gebeuren? Wie kan daar het beste wat in doen? Hoe gebruiken wij de talenten uit ons team daarin zo goed mogelijk? En hoe zorgen we ervoor dat ieder op tijd de zorg krijgt die die nodig heeft? En hoe is dat voor personeel om te werken? Zit er bij hen dan veel stress omdat zij dat allemaal rond moeten zien te krijgen? Zo nee, en integendeel. tegendeel. Uh, was een van de medewerkers laatst, die hoorde ik zeggen van toen een oud collega vroeg van wat vind je nou het verschil... in deze manier van werken ten opzichte van hoe je het hier deed, En die zegt, nou, ik heb het nog steeds wel aardig druk. Maar ik ben de stress kwijt. Want ik kan nu zelf, op basis van wat ik zie, de dingen regelen. Dus als jij ge geregeld wordt door een ander... en je ziet allerlei dingen misgaan wat je niet meer kan corrigeren dat levert pas stress op. Ja. Dus op het moment dat jij zegt... Van, goh, nou zie ik dat vanavond het een en ander geregeld moet worden... en ik bel even die collega op... en zeg van, nou, als je daar en daar aandacht aan besteedt... dan komt dat helemaal in orde. Nou, dat is, dat is een, op een professionele manier met je vak bezig zijn. Het klinkt, allemaal, uh, het klinkt allemaal bijna te mooi om waar te zijn. Heb je wel eens ja. het idee van... Uh, het is te mooi om waar te zijn? Het gebeurt dag in dag uit. We, <laughs> We hebben <laughs> 340 teams in het land... Uh, die allemaal op deze manier werken. En we komen uh, betrekkelijk weinig problemen tegen. Maar, want uh, hoewel je uh, eigenlijk niet de directeur wilt zijn... want je wilt jezelf eigenlijk nog steeds als verpleegkundige zien... en je bent het ook nog steeds, zeg je. Je gaat er ook nog steeds de wijken in. Jij moet wel nadenken over de risico's die je organisatie uh, loopt. Ja, vind je dat? Vind jij van niet? <laughs> ja, het is het... ja, niet... wel, maar nou. dat is toch dat is niet zo ingewikkeld. Dus de, ik vind dat die, die uh, organisatiekant, uh, en zeker de bedrijfseconomische kant... dat het allemaal veel te ingewikkeld gemaakt wordt en veel te zwaar. Weet je, die mensen die denken allemaal na... over uh, hoe de inkomsten zich verhouden tot de kosten. Ja. Die, die teams die hebben allemaal een idee van wat er... Uh, maar ze doen het ook niet voor, voor niks natuurlijk. Ze doen het niet maar gratis. gratis. Nee, nee, ze worden ook goed betaald, vind ja. ik. Ja. Maar dat, is de, dat weet je van tevoren... Dus uh, als je zegt van, nou, we krijgen gemiddeld zoveel per uur binnen. dan weet je ook wat je te besteden hebt. Dat is net als thuis, zeg ik altijd. Ja. Dus als je zegt van, daar gaan wij verantwoord mee om. en we weten goed van wat we ons wel of niet kunnen veroorloven. als je 3500 mensen daarover mee laat denken, wordt het een stuk makkelijker. Dus wat je ziet is dat dat vaak eh, tot iets van het management wordt uh, gezien. Terwijl ik denk. Nou, laat iedereen gewoon zelf daar verstandige dingen in doen. Ja, maar dat, dat is natuurlijk mooi. Maar als er een wereldkampioenschap voetbal is. dan heeft Nederland zo'n 16 miljoen. langs zijn we richting de 17 miljoen voetbalcoaches. En ik denk ja. toch dat het goed is dat ze niet alle 70 miljoen langs de zijlijn staan. Je moet daar toch. er moeten ook meningsverschillen zijn tussen die 3500 mensen. Jawel, maar ze, ze regelen het per team. Ja. Dus ze hebben per team uh, een beeld van, van hoe de kosten en opbrengsten zich verhouden. Ja. Dus je kan zeggen van, we besteden zoveel aan personeel. Uh, we hebben een kantoortje nodig. Uh, we doen dan een opleiding. En elke uh, maand of elke paar maanden... dan zetten we dat dus op de rij van hoe dat voor ons team uitpakt. En dan weten we ongeveer van of we draaien of winst. En ja, zij zijn zelf op... verantwoordelijk voor hun kosten en baten? Nou, in ieder geval het volgen daarvan. Ze moeten er geen gedoe mee hebben. Dus... En dat, dat mag jij dan weer doen? Nou gedoe, dat, we, ja, dat moet niet bij hen liggen. Dus, ja. dus ze, ze moeten het volgen. Je ziet ook dat het heel stabiel is. Je ziet ook dat het resultaat, als je het zo doet... bij al die, al die teams redelijk stabiel is. Dus als mensen een bepaalde routine hebben... en een bepaalde manier van werken in zo'n team... Dan zie je, en het gaat goed, dan zie je dat ook terug in het resultaat. Dan is het resultaat ook gewoon goed. Dus daar hoef, hoef je niet zoveel zorgen over te maken. Dus wat je tenminste, waar ik mij af en toe wel zorgen over maak... is of die, die zorgkantoren of die verzekeraars wel alles willen betalen wat wij doen. Omdat we ja. zo hard groeien, ja. is dat af en toe een probleem. En dan moet je dat toch... En dan moet, dan moet ik wel achteraan dan. Ja. Dat zijn de ja. minder leuke dingen. Voor ja. mij dan. We gaan er zo nog eens even, even verder over. Maar eerst gaan wij eens praten met onze dichter van de dag. Dichter op de Week. Onze dichter uh, is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. En uh, Vrouwtje, die hebben wij volgens mij aan de telefoon. Goedemorgen, Vrouwtje. Goedemorgen. Jij hebt het uh, gesprek tot nu toe gevolgd. Ja, dat uh, ging heel goed. <laughs> het ging heel goed, wat fijn. Fijn dat het allemaal goed te beluisteren is. is het, uh, heeft het jou kunnen inspireren tot een aantal dichtregels? Ja, absoluut. Uh, dat is, uh, ja, dat leuk bevlogen mensen. Nou, la laat ons niet langer in spanning. <laughs> Kom door met je gedicht. De zorg. Met een winstloze stichting kan je ook hard rijden, groeien, maar vooral heel hard werken. Denk aan vrijheid, geef mensen ruimte en doe verstandige dingen. Zo eenvoudig is het. Laat mensen zelf beslissingen nemen, vooral niet door een hoger gelegen managementteam. Mooi. Dank je. <laughs> ja, je krijgt de complimenten van Jos de Blok. Vrouwje, dank je wel voor je gedicht. Ik wens je nog een goede zondag verder. Bedankt. Jos, wat vond je van het gedicht? Je zei mooi. Ja. Wat vond je er zo mooi aan? Uh, nou, ik denk dat het de essentie wel, wel raakt. Uh, van inderdaad, laat mensen beslissingen nemen. Uh, en vraag je af of, of, of dat management nodig is. En, en het leidt inderdaad tot vrijheid. Vrijheid in handelen... Maar ook vrijheid voor de patiënt waar je het voor doet. Dus er ontstaat een ander soort relatie. En er staat een ander soort betrokkenheid op die situatie en op elkaar als collega's. Dus het, naar mijn idee levert het op heel veel plekken voordeel op. Ja, je hebt zegt nu alweer voordeel, maar je had het net over vrijheid. Ja. Als jij elke ochtend. Ik, hoe laat ga je je ochtends naar je werk toe? Acht uur. En met wat voor gevoel ga je elke ochtend naar je werk toe? Dat verschilt. Ja? <laughs> dat ligt aan wat ik die dag ga doen soms. Nou, over het algemeen wel vrolijk. Ja. ja Ben je dan ook bezig met vrijheid als jij naar je werk ja. toe gaat? Ja, ik zou het heel vervelend vinden als mensen over mij... zouden willen bepalen wat ik die dag allemaal moet doen. Ja, ja. En dat is eigenlijk ook iets wat jij je personeelsleden toewenst, als ik het zo begrijp. Ja, ik vond uh, de, de, de kern van toen ik in de wijk uh, werkte... Vond ik de, de vrijheid van handelen, dus de wijze waarop je om kon gaan met de situatie om daar het beste van te maken. En je ervaring eh, daarbij te gebruiken. Uh, ja, dat vond, dat vond ik het mooiste. En dat, dat leidde ook tot, tot hele mooie creatieve oplossingen. Noemen ze zo'n mooie creatieve oplossing, iets wat we wat we eigenlijk allemaal zouden moeten weten. Uh, nou ja, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld terminale situaties. Uh, dan zeg ik altijd, dat kun je maar één keer doen. Iemand gaat yeah. overlijden. En wat je in die laatste maanden voor dat iemand gaat overlijden doet. Dat bepaalt uh, op dat moment de kwaliteit van leven nog. Maar dat bepaalt ook de herinnering uh, later aan uh, bij de familie die overblijft. Aan, aan hoe die periode yeah. uh, geweest is. Nou, ik... Ik kan me nog herinneren, toen ik in Bemmel uh, had ik, was bij een man... die lag in coma, en die had uh, zes uh, zoons. En uh, er waren er twee of drie van, die vonden het eigenlijk ook wel uh, ja, heel mooi... om zelf ook bij te kunnen dragen aan die zorgverlening. En omdat ik daar al een aantal weken, maanden kwam... was ik ook hun wel gaan kennen... En op een gegeven moment nodigde ik iemand, een van die zoons, uit. Van goh, zullen we het samen doen? Zullen we samen zijn vader verzorgen? En dat vond hij eigenlijk vond het wel spannend, maar hij vond het ook wel heel mooi. Dus op een gegeven moment uh, deed ik dat samen. En samen met twee of drie van die zoons heb ik dus hun vader verzorgd. Um, en op een gegeven moment leek het er bijna zelfs op dat ik bijna de zevende zoon was. Ja, gegaan. joh. Maar het. Het bezig zijn op die manier, het zoeken op die manier naar nou, hoe kun je die familie daar een rol in geven, ja. dat heeft een, een hartstikke goed gevoel gegeven, ook terugkijkend naar die situatie en naar haar vader. Dus ze hebben het gevoel dat ze in die laatste fase heel dicht bij hun vader waren. Nou, ik denk dat je daar dus over na moet denken en ja. dat je dat kan doen als je de vrijheid hebt om dat te doen. Maar dan moet je er wel zelf de regie over hebben. We gaan eens dus, uh, naar een plaat toe. MUZIEK This whole city is black and white Tell me what is your color Could be the same as mine Greens and blue street lights, they spread fire burning from the sea up to the sky. Cause I don't wanna wait until tomorrow. Tell you how I feel. The rest of my life, you don't wanna waste another minute when you realize I'm Walking on the talks. upstairs the dark side of the evening, maybe it was you that opened my eyes, burning like fire. Tell you how I feel the rest of my life, you don't wanna waste another minute when you realize Walking on the dark side of the evening Maybe it was you to open my eyes burning like a fire. Dat was Matt Kearney met City of Black and White. Wij zijn nog steeds in gesprek met de Blok, de directeur of hoofdverpleegkundige, denk ik dat ik langzaam maar eens ga zeggen... van, uh, van Buurtzorg Nederland. Uh, Jos, jouw manier van werken is zo ontzettend... Uh, ergens is het revolutionair. Heel veel mensen kijken ernaar van zo moeten wij dat ook gaan doen. En sterker nog, er is het nu ook vanuit de kabinetbelangstelling geweest. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, ik heb uh, uh, al vier jaar geleden uh, kregen... Uh, uh, Jabussemaker uh, belangstelling. Ja. Daarvoor eerst de Agnes al. Die was al. Die had al een keer zelf een reportage gemaakt. En uh, nou goed, toen raakten we zo in gesprek. En toen zei ik: kom maar kijken. Gaan we met verpleegkundigen praten. Ja. Yeah. Kun je zien van hoe het gaat en uh, kunnen zij je wel vertellen van waarom zij dit beter vinden dan wat ze deden. En daar raakten ze heel erg wel door geraakt. Nog even Jabussemaker, voormalige staatssecretaris. staatssecretaris voor VWS. Ja. ja. ja. Dus en. Nou, wat ik zelf wel, wel leuk vond is dat later ook uh, uh, de minister-president Balkenende belde. En ook een keer de wijk mee in wilde. Ja. En uiteindelijk uh, samen met uh, een wijkpleegkant in Noordorp, Lies Rutte, de, ging die op de fiets mee de wijk in. Ja. En mee kijken. En ik, ik vond het uh, bijzonder dat hij gewoon aan de lijve wou ervaren van, nou, hoe ziet er dat dan uit? En... Nou, Hij heeft daar ook gemerkt in dat team, van door de wijze waarop zij de dingen doen... dat dat voor hun uh, de best mogelijke ja, situatie ja. oplevert en voor de patiënten. Ja. Maar nu is het zelfs <coughs> volgens mij in het regeerakkoord terechtgekomen. Er staat een paragraaf in het regeerakkoord. En ik ben nu uitgenodigd om 16 uh, mei met uh, mevrouw Schippers... De nieuwe minister van ja. Volksgezondheid... Nu moet op dit moment ontzettend hard bezuinigd worden in, uh, in de zorg. Ja. En uh, dan is deze werkwijze met lekker weinig management ontzettend uh, interessant. Tegelijkertijd leef je hoge kwaliteit. Maar ben je niet bang dat op het moment dat de bezuiniging de motivatie is... om met jouw aanpak aan de slag te gaan? Dat het eigenlijk de kosten ja. gaat van jouw aanpak? Ja, er, er zitten wel een aantal risico's van. Als je nu hoort... Uh, dat de, de nadruk uh, zeg maar, steeds meer komt te liggen op zelfredzaamheid... zelfverantwoordelijkheid nemen, daar zitten wel risico's in. En als dat niet gelijk opgaat met uh, een andere invulling van het, het beroep... Van, de, van die professionals ja. die dat moeten doen... dan wordt het een soort afschuifsysteem. Dus dan uh, denk ik dat het ten koste gaat van mensen. Maar ik denk dat uh, als, als inderdaad het, het zoeken naar goede oplossingen die leiden tot minder ja. uren zorg. Als dat de drijfveer is, dan kan het dus leiden dat het uiteindelijk voordeliger wordt. Ja, maar hoe zorg je er nou voor, als je nog steeds met zo'n minister in gesprek bent... hoe zorg je er nou voor dat ze dat overeind houden? Nou, ja, ik vertel in ieder geval gewoon wat ik ervan vind... Ja. en hoe dat uitpakt in de situaties waar wij mee te maken hebben. Um, en ik volg kritisch ook wel hoe dat dan in de politiek uitpakt... Ja, dus uh, ja, daar waar ik kan, probeer ik mijn, uh, mijn aandeel in de discussie te leveren. Ja, en dat komt dan toch weer heel erg dicht bij die missie dat je het vak in ere wilt herstellen. Ja, maar vooral wel vanuit uh, het perspectief van dat ouderen of mensen die ziek zijn recht hebben op een, een waardig leven en een waardig ouder worden. Ja. Dus de, en dat, de, de, de beroepsethiek, dus zoals ik opgeleid ben tot verpleegkundige en hoe je naar mensen en problemen kijkt... dat zou een veel belangrijkere rol en positie daarin moeten hebben. In die discussie. Niet, niet hoe je structureert, dat is geen oplossing. Dus, dus als je het in het geld gaat zoeken... om een andere manier financieren... of organisaties anders gaat structureren... daar verwacht ik niet zo heel veel van. Het, het idee van um, die ethische kant met name... van hoe gaan wij om met problemen van mensen... Ja. en hoe zorgen we ervoor dat degenen die dat doen... zoveel mogelijk... Uh, de deskundig zijn en de ruimte hebben om dat goed te doen... daar heb ik het meest vertrouwen in. Ja, ja. Maar dit is wel ingewikkeld, want er zitten een heleboel bedrijfskundigen... juristen en bestuurskundigen op plekken... die ja. Uh, ja, daar allerlei beslissingen over nemen... zonder dat ze de consequenties daarvan overzien, naar mijn idee. Jos, we komen alweer uh, aan het einde van het uur ongeveer. En uh, we hebben jou als, net als alle andere gasten in Dit is Zondag gevraagd... of jij het gastenboek wilt tekenen en daarin wilt vertellen... hoe jouw ideale zondag eruit ziet. je ja. dat eens even willen voorlezen. Ja, vandaag had ik natuurlijk ontbijt op bed willen brengen. Uh, Vanwege moederdag. Vanwege moederdag. Ja. Dus, dus even nog uh, de felicitaties aan mijn moeder en uh, mijn vrouw. Op zondag zou ik iets langer willen blijven liggen. Blijf ik liever iets langer liggen dan de rest van de week. En als ik wakker ben, dan luister ik soms even nog naar vroege vogels. En dan ontbijten we rustig, mevrouw en ik, gonnie. Dan zitten we nog even de kranten door te nemen van de vorige dag. Um, vaak kijken we toch even op, op, op het web. Het werk loopt ook op zondag vaak nog een yeah. beetje door. We werken wat, uh, soms gaan we wat wandelen. Eind van de dag, dan vind ik het lekker om een uurtje hard te lopen... En dan koken we en eten we, uh, als het kan, samen met de kinderen. Uh, dan nog weer even wat mailen, schrijven, een wijntje, en tv kijken. En dan hebben we de zondag gehad. Zo ziet jouw zondag laat. Jos, ik wil je bedanken voor, uh, voor het gesprek dat we met elkaar mochten hebben. Ja, ook bedankt. Als u dit gesprek wilt terugluisteren, want u denkt, nou, ik wil nou toch eens even weten hoe dat nou precies zat, dan kan dat. En dan kunt u naar onze website gaan, dat is eo.nl. Schuinenstreep, dit is de zondag. En ook daar kunt u het uh, gedicht uh, van vandaag teruglezen. En na ons komt Vroege Vogels, het werd al even genoemd. Menno, waar ga jij het over hebben? Ja, wij zitten hier heerlijk buiten voor het kapitaal. We krijgen onder andere Pierre Vellinga te gast... die ons vertelt over hoe het nou precies zit met de klimaatverandering. Er is natuurlijk veel discussie over wat klopt wel, wat klopt niet. Wij werken een heleboel feiten en fabels af. Ook krijgen we Ron Wit van Natuur en Milieu... die ons vertelt hoe het komt dat zoveel bedrijven verschrikkelijk veel verdienen... aan de emissiehandel en natuurlijk heel veel mooie natuur. We gaan kijken naar de ooievaars en we gaan weer een nieuw tuinreservaat bezoeken. Genoeg redenen om ook tijdens moederdag lekker twee uur te luisteren naar vroegvogels. Mooi, Menno, we gaan lekker luisteren. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Voor Pakistan begint een nieuw tijdperk: Pakistan bondgenoot en terroristenbolwerk. Op de 28 mei had de Batavia de plechtige uitvaartplaats... van Weilen, zijn excellentie, de legercommandant, generaal S.A. Spoor. Het leven van generaal Simon Spoor. En... Denk er om de iemand niet bang in het leven. De Joodse onderduik tijdens de oorlog. OVT, straks om 10 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.